11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Het geheim van Namke. Het beste Chinese restaurant, zometeen in de gids.fm. Nu het NOS Journaal met Dorot Megens. De officier van justitie heeft de aanklacht tegen de agent... die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot, verzwaard naar moord. Daarmee komt hij tegemoet aan klachten van de familie... die de aanklacht doodslag te licht vindt. Dat bleek aan het begin van de rechtszaak in Den Haag. Rishi werd doodgeschoten op station Hollandspoor. Zijn familie wilde naar het gerechtshof stappen... om ervoor te zorgen dat moord alsnog in de aanklacht werd opgenomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De nabestaanden wilden deze aanklacht voor moord. Ze vonden vervolging voor doodslag te mild. Ze voeren daarover ook een procedure... en het is vooral om vertraging te voorkomen... dat het OM deze aanklacht nu toevoegt. Maar het OM zegt tegelijkertijd dat er geen enkel bewijs is... voor voorbedacht te raden, voor moord dus... en de officier zal daarvoor dus vrijspraak vragen.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 Geef op giro 999. Vara Radio 1 de gids .fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Namkei, bekend van het boek De Oesters van Namkei, maar vooral bekend door de kwaliteit van het eten. Het restaurantje op de Zeedijk in Amsterdam is gekozen als de nummer 1 van de 1400 Chinese restaurants in Nederland. En dat ligt voor een groot deel aan de broers Polo en Cliff Chan. Ze zijn zo hier. Hebt u nog een goedkope kerstboom opgepikt bij de bouwmarkt dit weekend? Dan zal die straatverkoper van de kerstbomen niet blij mee zijn. Hoort u zo. En ik was er al bang voor. Angst als thema blijkt te werken in reclamefilmpjes. Wilt u een echte grimas zien? Surf naar degids.fm Het moet afgelopen zijn met de weerwaar aan veiligheidsregels in Europa. Dat vindt de RAI-vereniging, de club van onder andere de auto-industrie. Een voorbeeld van al die verschillende regels is het al dan niet verplicht stellen van winterbanden. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk verplicht, in Nederland niet. En voor je het weet heb je als Nederlandse automobilist op weg naar de wintersport een fikse boete te pakken. Dus ik zeg, ook in Nederland moeten winterbanden verplicht worden. Waar of niet waar? Niet waar, zegt Olaf de Bruin, directeur van de Kraai-vereniging. Meneer de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom niet dan? Wat dat betreft is het zo dat winterbanden natuurlijk gebruikt moeten worden in echte wintersportgebieden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat voor het Nederlands gebruik toch zeker aanvullend onderzoek nodig is. Om vast te stellen dat het echt een bijdrage levert aan de veiligheid in, in Nederland. Maar als dat onderzoek uitwijst dat winterbanden echt nodig zijn, moet het dan verplicht worden gesteld hier of niet? Dan zouden wij er zeker voorstander van zijn als het een bijdrage levert aan, aan de veiligheid. En dan zouden wij er ook voorstander van zijn om dat in Europees verband te doen. Dat omwisselen van zomer- en winterbanden is een bron van werkgelegenheid voor de dealers. Alleen om die reden zou, vanuit uw oogpunt gezien, de handel verplicht gesteld moeten worden. Uiteraard geeft het ook een stuk werkgelegenheid. Het geeft natuurlijk twee keer per jaar een moment dat de auto in de werkplaats komt. Maar nogmaals, wat ons betreft gaat het primair om de veiligheid. En daarom pleiten wij ook voor nader onderzoek. Waarbij die veiligheid ook echt onderbouwd kan worden. Weet u, weet u of er echt mensen zijn die zonder winterbanden met de auto naar de wintersport vertrekken? Nou, ik denk dat het heel erg beperkt is. Ik denk dat men verstandig genoeg is om, als men naar wintersport gaat, om winterbanden onder de auto te doen. Maar het gaat ons overigens niet alleen om winterbanden. Het gaat ons er met name om dat er een weerwaar van regelgeving is wat er op en aan de auto moet zitten als men door Europa reist. Noem eens wat. Nou, het zijn verschillende dingen. Ik zou kunnen zeggen, natuurlijk, veiligheidsvestjes is een belangrijk voorbeeld. Verbandtrommels reservelampjes, reserve gevarendriehoek. driehoek. Zo kunnen we er een aantal noemen. En dan gaat het vaak nog in detail. He, bijvoorbeeld veiligheidsvestjes. Uh, uh, in het ene land moet je één vestje in de auto hebben. In het andere land moet elke persoon in de auto een vestje kunnen hebben. Uh, de vestjes moeten direct bereikbaar zijn in het personencompartement. Of ze mogen in de achterbak liggen. Kortom, het is een weerwaar van regelgeving en daar weet de consument geen, geen wijs meer mee. En dat moet ook bron worden van onderzoek? Wat ons betreft is het goed om zeg maar, die dingen die zeg maar, ergens in Europa worden verplicht gesteld... om dat inderdaad mee te nemen in een, in een onderzoek. En uiteindelijk met het doel om een paar goede afspraken te maken met elkaar... wat wel en wat niet in de auto beschikbaar moet zijn... En gebaseerd op uh, werkelijke bijdrage aan veiligheid. En u weet hoe het gaat met onderzoeken van ministeries. Hè? Dat duurt een tijd, en nog een tijd, en weer een tijd. En ondertussen gaat Nederland op de wintersport, op de wintersport, op de wintersport. Is dat allemaal een slimme aanpak? Ja, ik realiseer me inderdaad dat het zeg maar, in het wintersportseizoen zo vlak voor deur staat... dat het zeg maar, voor dit komende wintersportseizoen waarschijnlijk tekort is. Aan de andere kant hebben wij in Nederland goede onderzoeksinstellingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de SWOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Dat zijn instellingen die zeg maar, op relatief korte termijn goede onderzoeken kunnen doen... en die daar zeker snel een oordeel over kunnen vormen. En snel, dat betekent hoeveel maanden? Ja, dat zal ongetwijfeld een aantal maanden zijn. Dus ik gaf wel aan voor het komende wintersportseizoen is dit misschien te laat... Uh, maar voor het uh, seizoen daarna zal het zeker op tijd zijn. En hoeveel Nederlanders krijgen nou een boete in het buitenland door al die verschillen in regels? Heb ik geen exacte aantal van, uh, maar het is wel zo dat het uh, veelvuldig veel voorkomt. En dat de boetes uh, ook heel sterk verschillen per land. Uh, en dat het ook uh, zeer hoge boetes kunnen zijn, uh, bijvoorbeeld in, in Frankrijk en in Zwitserland. Maar het verschil per land blijft natuurlijk altijd. De boetes zullen waarschijnlijk uh, per land verschillend blijven. Dat uh, wordt inderdaad niet Europees uh, geregeld, maar het zijn alle grote... Uh, ja, hulp zijn. Als in ieder geval duidelijk is voor de consument... wat hij wil en wat hij niet mee moet nemen op zijn vakantie... of in zijn algemeen het op zijn reis door Europa heen... zodat daar in ieder geval geen misverstanden over zijn. Ben je als chauffeur niet gewoon zelf verantwoordelijk voor je veiligheid? Voor de veiligheid zeker, natuurlijk. Daar ben je primair zelf verantwoordelijk voor. Maar uh, ik denk dat ook de consument uh, toch zeker ook uh, baat heeft bij uh, duidelijkheid... Uh, wat er uh, verwacht wordt. Uh, en als er één uniforme regel is, maakt dat iedereen toch uh, een stuk makkelijker. Olaf de Bruin, directeur van de rijvereniging. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ah, de Gids. Stunten met Sparren en Noordmannen. Een kerstboom voor een piek, dat is geen geld. Sterker nog, dat is zo goedkoop dat het eigenlijk niet kan. En toch is dat het wat je betaalt bij Ikea. 1 euro voor een kerstboom. Maar ook bij de praxis, de Gamma of Intratuin... heb je een naaldboom voor een prikkie. Hoe doen ze dat toch? En is het dan wel een redelijke prijs? Verslaggever Robert-Jan Booy gaat op zoek naar een kerstboom... bij handelaar Klein in Houten. Robert-Jan. Dat is wel een mooi, hè? Het is je... een dikke poort. Nee, het nee, is een mooi slag, hoor. Volgens mij moeten ze allemaal. Ja, Felix, ik durf er nauwelijks er wel, uh, tussen te komen. Want we zijn een soort moment getuigen van een bevalling. <laughs> zo, zo voelt het een beetje, natuurlijk, het kopen van de kerstboom. Want. Ja, ik ben wel een ja, verloskundige, dat is ook mooi, hè? Neem me niet kwalijk. De ja. vrouw is verloskundige. <laughs> Zoals jij het over bevalling hebt. Dat wist ja. ik niet. Nee. Hey, zo voelt dat misschien. Ja. Ja. Nee, ik zag u net kijken naar, uh, ja, naar ja. deze boom. En, en uw man, waarschijnlijk, ik weet niet precies. Ja, die, ja, die, die, ja, ja. die maakt de opmerking van als hij maar geen dik buikje heeft. Ja, als hij maar geen dik buikje heeft. <laughs> dat begrijp ik nu ook ineens. Ja. Ja, We praten graag een beetje in verloskundige taal. Dat klopt. Uh. Maar is het gelukt met de boom? Ja, hij ziet er prachtig uit. Wat is het voor boom? He, ik denk een groene, een groene, maar goed. Ja, een groene. Een ja, mooi hoog. Ja. Mooi vol. Hij ruikt lekker, is ook belangrijk. He? Is, het, is het een Noordman? Ja, anders. is een Noordman. Wat ja. kost die? Ja, eh, bijna 40 euro. Dat is een behoorlijk prijs. Dat ik, veel geld, ja. Voor een Noordman. Ja, voor een Noordman. Ja, dat weet ik niet of een Noordman... Uh, nou ja, dus ik, ik ben hier Ik van meneer dat we ook de mooiste boom meteen te pakken hebben. dus ja. Dat, dat zegt pakken. Marco ik in de kerstboom, ja, kerstboom uh, verkopen. Ja, kerstboom. <laughs> maar, maar ik ben hier vanwege de stuntprijzen... die met name met Noordmannen oh. worden uitgehaald. Oh. Uh, ik noem een IKEA, ik noem een Intratuin en oh, andere... Gator, die dus aan voor een, een euro... Hé? Oh, Marco Klein. Marco ja, Klein. Ja, ja, helaas. Die verkopen kerstbomen voor een euro. En ook Noordmannen voor een euro. Ja, een euro. ja. ja. die daar maken is Marco Klein, kapot. Daar is Marco ja. Klein niet blij mee, neem ik aan. Hij zegt het al. Ja, nee, daar ben ik niet blij mee. Nee. Maar ik denk geen ene kerstbomenverkoper is daar blij mee dat ze dat doen. Maar hoe kan dat dan? Hoe dat kan? Die bomen komen denk ik uit Polen. En in Polen dan. Ja. Ik denk dat Poolse mensen voor heel weinig geld iets moois produceren... en die worden uitgeknepen en het wordt in Nederland op de markt gezet. Ik denk dat het zo werkt. En ook een waardebond in het systeem dat systeem. Heb ik ook wel gehoord, euro. ja. Dat, dat is hier natuurlijk niet. Nee, dat heb ik niet. Nee. Nee. Maar waar komen de noordmannen vandaan? Uh, mijn noordmannen komen uit Nederland. Jouw noordmannen, ja. Mijn noordmannen komen uit Nederland. Ik heb ze allemaal zelf uh, gelind bij kwekers. Zelf gelind. Uh, ja, deze de komen bijvoorbeeld kweker. uit Limburg. Die stonden op een kwekerij. En ik heb uh, de mooiste kerstbomen uit mogen zoeken. Ja. Overal een lint aangehangen. En op het moment uh, vorige week zijn ze allemaal afgezaagd. Dus ja. heel vers. En, uh, ja, en nu heb ik ze hier. Nou, dit is de dus dikke buiken, de buik. de Ik, de, de, de ik ja, dikke... hoorde u net inderdaad ja. de eurokorting zeggen. Nu ja, ja. komen we toevallig van een van de eurokortingwinkels. Uh, nou, eurokorting voor een euro. Voor een euro, ja. ja. Daar, daar komen we net vandaan. Ja. Maar dan vind je niet dit soort bomen hoor. Nee, dus dus, dus uh, om, dat... om dat toch nog even gezegd te hebben, ik denk dat wij deze gewoon gaan kopen. Ja, want de kwaliteit. De kwaliteit, Grote ja, partijen worden dan vaak ingekocht. Ja, de wat, bomen wat, daar zien er niet uit. Dat is, be, dat is wat wij hebben ervaren in ieder geval. Wat betekent dat voor de kwaliteit van de boom, grote partijen? Uh, ik denk dat de, de, de, grote, de grote partijenbomen... En die zijn al, al, al weken geleden zijn die waarschijnlijk gezaagd. Ja. En die zijn dan uh, al naar Nederland toegebracht... Om, om de vorst voor te zijn, de sneeuw voor te zijn. Bijvoorbeeld in, in, ja. in, in, in Tsjechië en in Polen. Ja. En uh, ja, de, de, het komt de kwaliteit niet te goede. Die zijn al weken Die oud? Die zijn eigenlijk al weken oud en daardoor vallen ze waarschijnlijk eerder uit. En je zegt zelf van nou ja, ik zoek ze zelf uit in Nederland. Ik zoek ze zelf uit in Nederland en ik probeer ze zo vest mogelijk en zo snel mogelijk hier te krijgen en dan te verkopen. Ja. En als ze op zijn, dan ga ik weer naar mijn kweken terug en ik laat ja. weer nieuwe afzagen. En wat kost dit boompje nou? Deze kost, uh, die krijg ik voor 38 euro. Hij is normaal 40 euro. Nee, 39 euro. Nee, maar ik, krijg ik, voor, ik krijg een euro korting. Dat is oh, wat. Ja. Dat vind ik een hele goede deal. Dat gaan we doen. <lacht> nou ja, zo, zo moet het waarschijnlijk blijven dan. Maar, maar, maar hoe ja. mooi is deze boom? Hij glimt, hè? Ja, hij ja, is echt mooi. Ik nee, dus ik het maar, ze op de radio niet kunnen ja, zien. Mag ik even ruiken? Mag ik even ruiken? ik okay. Ja. ik ruik toch beperkte geuren. Ja, ik ben persoonlijk, niet dat het belangrijk nou. is... Maar echt de, de kleinere naaldjes, ik weet niet welke klasse dat is... Uh, uh, dan hebben we nog de Pizzia arbius En dat zijn de kleine naaltjes. <laughs> en die geuren meer, hè? Geuren, maar dat zijn wel de bomen die sneller uitvallen. Yes. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat hoort er een beetje bij, vind ik dan. Dat, ja, maar dat goed, dat is, dat is een persoonlijke keuze. Dat is een persoonlijke keuze. Die, die ja. Dennige. U heeft hem gevonden? Ja, wij zijn erover uit. Wij doe, gaan ervoor. U doet het er gewoon mee. Wij gaan ervoor. Ja. Zonder dikke buikje. Nee, keurig buikje. Nee, mooi bescheiden, bescheiden buikje. Bescheiden buikje. Maar ja, wie weet wat er kan komen met kerst natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> nee, dat is zeker waar. Hey, Robert-Jan Hetzelfde. Dag, Robert-Jan bij kerstboomverkoper. Marco Klein en Houten op het Oude Dorpsplein. Daar glimt het van de kerstbomen. Bertolf.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 The wrong way. And you will never ever get to the other place If you always just allow yourself to waste oorspronkelijk oorspronkelijke dronten, Bertolf Lentink en, en na de D Blijft een mooi nummer, vind ik, er, 2008 inmiddels, klopt dat? Ja. De Gids.fm Zelfsje kruisjes, nummer 0, ingrediënten van de zwarte bonen saus. Knoflook, peper, bosuitjes, gember, uien, paprika en natuurlijk de zwarte bonen. polo -chan met een videoboodschap op internet. En dan, daarin geeft hij de receptuurprijs van een beroemd gerecht... de Oesters van Namke. Vorige week werd Namke op de Amsterdamse Zeedijk uitgeroepen... tot beste Chinese restaurant van Nederland. En bij mij zitten de beide eigenaren. Polo Chan, die we net hoorden, en zijn broer Cliff Chan. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoeft u niet te werken? <laughs> Iets te vroeg nog. Ja, hoe laat beginnen jullie? <laughs> nou, doorgaans uh, uur of uh, elf, twaalf... Dan begint de dag een beetje. Dus er zijn nu hulpkoks aan het werk. Hartelijk gefeliciteerd trouwens met die titel. Maar is dat nou wel verstandig om, om dat allemaal te gaan onthullen... wat er voorkomt in die beroemde gestoomde oesters? Nou, we geven niet uh, alles uh, prijs natuurlijk. Uh, de ingrediënten worden prijsgegeven. de manier van stoom wordt prijsgegeven. Uh, de samenstelling van de saus niet. Nee. Uh, dat blijft toch wel een beetje geheim van de smid. Maar die manier van stomen zal toch ook wel apart zijn, of niet? Uh, ja, het is een, uh, uh, we hebben een speciale stomer daarvoor ook. Uh, kan ik die ook kopen? Uh, nee, we hebben het zelf ontworpen. Uh, je kunt het vast een keertje namaken ergens. Uh, maar hij staat niet uh, zomaar ergens in de winkel. Maar die is zelf ontworpen door u? Uh, door mijn vader. Door wat, ons is, vader. Wat, wat, is de, wat is er zo bijzonder aan in die stomer dan? Uh, het, is een, uh, het is een soort ladenkast. Uh, voor, voorheen wordt er vaak gestoomd uh, in, uh, in verschillende etageverdiepingen. Als je bij de onderste wil komen, moet je alles eraf halen. Uh, het is nu een soort ladekast geworden. Dus als je onderste moet je een lade optrekken, dan kan je gewoon een bordje eruit trekken. En heeft hij hem ook zelf gemaakt? Uh, we hebben hem zelf laten maken. We hebben hem niet zelf gemaakt. En waar is hij gemaakt? In uh, Azië, in Hongkong. En wie wel eens in die zaak komt, weet dat het tempo er enorm is. Je hoeft nooit lang te wachten, terwijl het altijd bommetje vol zit in de zaak. Hoe doen jullie dat? Is dat een kwestie van veel personeel inzetten? Ja, onder andere veel personeel aanzetten. Maar ook, uh, kijk, het is iets wat we al jarenlang dag in, dag uit doen. Uh, dus het is een kwestie van veel mensen. Uh, iedereen weet precies wat hij moet doen. Uh, ja, de keuken is daar echt op ingericht om uh, flinke volumes te draaien. En jullie uitverkiezing is eigenlijk wonderlijk. Omdat de menukaart in die 32 jaar dat jullie bestaan nauwelijks is veranderd. Ja. Hoe bestaat dat? Hoe is dat mogelijk? <laughs> ik, ik, ik denk dat we die prijs ook voor een deel hebben gekregen. Juist vanwege de consistentie. Uh, dat, dat, dat lees je ook in een aantal reviews. Uh, die die uh, bij die prijs horen. Uh, ja, ik denk dat dat toch ergens onze kracht is. Juist het feit dat we niet veranderen uh, uh, en niet toegeven aan bepaalde smaken. Maar juist ja, consistent blijven. Helemaal eens met u hoor. Ja, het is natuurlijk ook niet zo dat we maar 12 gerechten op het uh, menukaart hebben staan. Hè. We hebben een uh, redelijk uitgebreid menu. Uh, 200 plus gerechten hebben we op de kaart staan. Nog eens kleine 50 tot 60 buiten de kaart om. Uh, dus we hebben over dezelfde kaart, maar wel een enorme grote kaart. Ja, maar is dan variatie van variatie van variatie, hè? Uh, Ja, dat klopt. is ja. Ja. Dus de een met pepers en de ander zonder pepers en de ander met... Uh, nou, nee, dat, het is variatie op variatie uh, in de zin van dezelfde saus, verschillende ingrediënten. Ja. Uh, maar ook in de saus in gerechten uh, op zich, uh, als je zegt wel hoeveel variatie we hebben, ik schat een kleine 80. En Namke is landelijk bekend geworden dankzij het boek van Kees van Beinem... en de daarop gebaseerde film, met Katja Schuurman. Hebben jullie het boek gelezen? Ja, zeker. zeker. Wat vond u ervan? Uh, het boek was erg leuk. Uh, de film die daarna kwam in 2002 uh, ook. Uh, maar iets minder misschien. Waarom? <laughs> Uh, um, nou, het is over het algemeen bekend dat boeken uh, uh, wat, wat betere uh, en dieper in, uh, in personages gaan. Het, uh, dat gevoel heb ik zeker nodig. Maar uh, wat ik ook wel graag wil doen op dit moment. is uh, van deze kans gebruik maken... om uh, Kees van der Mijn nog een keer te bedanken. Ik heb hem uh, ontmoet in uh, 2001, 2002. Yeah. Tijdens de verfilming. Ik was toen wat jonger. Uh, ik heb hem eigenlijk volgens mij. Wij hebben hem nog nooit echt officieel bedankt voor. Uh, voor, voor het boek en uh, alles wat gevolgd is daardoor. Dus uh, Kees, als je aan het luisteren bent, hartstikke bedankt. Hebben jullie uh, door het succes van het boek en ook door de film... hebben jullie daarna een grote toelop aan klanten gekregen? Uh, ja, het is heel geleidelijk aangegaan. Eerst was er het boek. Uh, en toen zag je al dat mensen met het boek op schoot uh, kwamen eten. Hartstikke leuk. Uh, uh, toen werd aangekondigd dat het boek uh, werd verfilmd. Dat had ook uh, een enige aanloop... Uh, toen merkte je ook dat er steeds meer mensen op afkwamen. En toen de film uitkwam ook. Dus uh, het is redelijk geleidelijk aangegaan. Maar we hebben er heel veel aan gehad, absoluut. En die bekroning tot het beste Chinese restaurant. Zou het altijd nog een enorme toelop kunnen opleveren of niet? Uh, we hebben uh, gisteravond toevallig van een vriend van ons uh, een foto gekregen. We waren gisteravond uh, uh, thuis met onze ouders aan het eten. Een foto gekregen van, uh, van de Zee Dijk met onze zaak ervoor. Met een, uh, ja, met een rij voor de deur. En uh, we zijn gewend dat het druk is, maar een uh, rij voor de deur, dat is uitzonderlijk. En hoe lang moeten mensen dan wachten als, er, als, je, als je de tiende bent in de rij, bij wijze van? Uh, wij zeggen altijd twintig minuten. En dat is altijd goed? <lacht> Min <Meen> of meer. <lacht> en ook al wordt het vijftig minuten, ze wachten toch? <lacht> Min of meer, ja. <lacht> Omdat de kwaliteit goed is. Dus dat is allemaal heel goed te verwerken. Ja de titel hebben jullie niet te danken aan de Oesters. Uh, ik neem ook niet aan aan de, aan de ambiance, want die is heel eenvoudig. Ik ja. zou maar dan zeggen Spartaans. Die witte tegels zijn nu weg, hè? Die witte tegels zijn nu weg, ja, klopt. We zijn uh, onlangs uh, verbouwd geweest. In welk jaar Het uh... was in... Uh, ja, je zegt onlangs, maar het was in 2010. En Drie dat... jaar geleden. Wat zei jullie vader ervan? <laughs> hij uh, hij vindt het resultaat prachtig. Maar als het dan helemaal lag, had hij die witte tegeltjes gehouden. Waarom dan? Vindt vindt het lekker simpel makkelijk schoon te houden. Ja, dat ja. is natuurlijk ook zo, hè? Ja, absoluut. Wat zei het juryrapport <laughs> over de inrichting? Of zeiden ze er helemaal niks over? Er werd, uh, we, we hebben eigenlijk weinig uh, daarvan uh, meegekregen over de inrichting. Het uh, ging echt om het eten, om de prijskwaliteit. Om de service, om de snelheid. Uh, het lijkt alsof uh, mensen het interieur uh, links laten liggen. En uh, oh ja, We hebben natuurlijk niet alles gelezen in alle... Uh, reviews daarvan gezien. Maar wat we hebben gezien daarvan, uh, werd er weinig over gezegd. En ook in het feit dat jullie niet gaan toegeven aan de Nederlandse smaak bijvoorbeeld. Want ja. dat, dat, dat zei u met zoveel woorden net. Hè? Ja. Niet toegeven. Gewoon vasthouden aan je eigen concept. Ja, klopt. Al heel en heel lang. Al heel en heel lang. Ja. En daar laat de jury zich ook over uit. Ja. Nou, u heeft een, een, een, een tijd lang heeft het niet goed gegaan met de, met de Chinese restaurants. Het is niet goed gegaan. Er, werd, er werden zelfs speciale koks uit China aangetrokken om Chinese koks in Nederland bij te spijkeren. Ja. Wat vond u daarvan? Uh, ik, ik vind elke ontwikkeling is een, uh, een goede, als, als het maar niet uh, eh, achter de, de schermen stilstaat. Uh, wij hebben er nooit aan meegedaan. Uh, wij hebben altijd gewoon intern koks opgeleid. Uh, onze huidige, een van onze huidige koks die is, uh, die begon als, uh, als afwas bij ons, uh, zo'n kleine 15 jaar geleden. Uh, op die manier probeerden we zelf uh, koks uh, op te leiden. En zijn het dan altijd koks van Chinese afkomst? Ja, het zijn altijd Chinese mensen. Moet dat? Um, dat moet niet. Maar uh, het is nou vaak eenmaal zo dat een man van Chinese afkomst... of een dame van Chinese afkomst is iets beter, iets bekender in de Chinese keuken. En dat niet alleen, ik denk ook de taal, hè? Uh, ja. Ja, dat heeft, ja, ook de taal, ja, absoluut. Ik denk niet dat iemand bij jullie nummer 39 met reis zal bestellen. <laughs> uh, nou, er wordt wel nummer 39 besteld, maar dat is een gerecht zonder reis. <laughs> Hebben jullie iets meegekregen van de discussie? Over de uitspraak van de uh, Ja, die uiteraard uh, van die media vernomen. Uh, wat ik wel graag wil zeggen is, uh, Gordon is een tijd geleden bij ons in een restaurant geweest. Niet in Amke, maar in een ander restaurant van ons. Uh, ja, een, een hele vriendelijke man en uh, mijn zus die werkte daar op dat moment. Die was dol enthousiast en uh, heeft een hele mooie foto met, uh, met hem gemaakt. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Wat vinden jullie van zijn opmerkingen? Ik zie die foto, ja. Prachtig. Ja, ja het is een, uh, niet een hele vriendelijke opmerking. Maar aan de andere kant, we werken en leven in een grote stad. We kunnen best wel tegen een stootje. En zijn er veel klanten die dan grappig gaan doen? Naar aanleiding van zijn opmerking? Nee, het, het, het valt wel mee. En grappenmakers zijn er altijd geweest. Ja. En uh, ja, nogmaals, uh, we zijn wel wat gewend. Hoe hard zijn jullie in de keuken? Als chefs? Want je ziet altijd van die van die chefs op televisie... die gaan keihard verkeren. Allee, nee, nou, uh, nou, wij zijn zelf geen chefs, hè, dat, uh, dat vooropgesteld. Maar uh, uh, we staan natuurlijk wel eens in de keuken om te kijken hoe het gaat... Uh, en uh, kijken waar de gerechten blijven. Jullie zijn geen chefs? Wij okay. zijn geen chefs. Okay. Uh, maar uh, onze chefs in de keuken, die, uh, als het moet zijn, ze, kunnen ze behoorlijk hard zijn. Spijkerhard? Ja. ja. En wat doen jullie dan? Een beetje toezicht houden? Uh, ja, de toezicht houden, achter de schermen, uh, inkopen, verkopen, personeelbeleid. En waar haal je de spullen vandaan dan? Uh, verschillende kanalen veelal uh, van uh, tokos uh, in de buurt veelal van leveranciers bij ons in de buurt We willen eigenlijk graag alles in de buurt houden ene kant uh, vanwege support uh, van eigen buren andere kant uh, vanwege jarenlange relatie is het dan vers ja dan is het uh, juist vers we halen alles uh, uh, uit Chinatown uh, waardoor uh, maar dat uh, heeft al een hele reis achter de rug natuurlijk als het eenmaal in Chinatown is dan, dan is het al onderweg geweest ja. Nou, nou ja, dan is, het, dan is het al onderweg geweest, maar eh, het, het, eh, niet alles hoeft van ver te komen natuurlijk. Nee. Maar dan ja. hebt u nu over de droogspullen, natuurlijk ook de verse producten, vlees, vis, groenten. Uh, dat wordt uh, soms twee keer per dag geleverd, uh, om alles vers te houden. Hoe hebben jullie de prijs gevierd? Met nou, champagne? We, <laughs> nee, wel, wel met een heleboel wijnen. Uh, we zijn uh, lekker met het personeel, uh, zijn we echt uh, lekker uitgebreid gaan eten. En, uh, in het we, eigen restaurant? In het eigen restaurant, in een ander filiaal. Dat is handig. Ja, ja, ja. In, heel in het, handig. In het andere beste Chinese restaurant. In, zeg maar. het, uh, in, het, in een andere filiaal van het beste Chinese restaurant ja. in Nederland. Want jullie hebben er nog vier hè, in Amsterdam. Naast Namke. Ja, ja, klopt. En die zijn ook allemaal van die goede kwaliteit? Ja, als je het ons vraagt. Ja, ja, maar die hebben geen prijs gekregen? Die hebben uh, <laughs> nog geen prijs gekregen, nee. Is het geen tijd om langzamerhand uit te breiden naar buiten Amsterdam? Uh, nou, op, op dit moment uh, zeg ik, er zijn geen plannen. Maar uh, ook toen we twee restaurants hadden, riepen we dat. Dat die plannen er niet waren. En uh, we zitten nu op vijf, dus... Uh, uh, nee, maar wie weet. Wie weet. Laten we het daarop houden. Ja. Polo en Cliff Chan. Over het beste Chinese restaurant van Nederland. nam Namke op de Zeedijk in Amsterdam. Hartelijk dank. Hartelijk succes. Dank. En smakelijk eten. Dankjewel. Dit is Radio 1. E. 1 minuut voor half 12. Door Megens met het nw Journaal. In de zaak Rishi, de jongen die vorig jaar door een agent werd doodgeschoten... op het station Hollands Spoor... heeft de officier van justitie de aanklacht verzwaard. Tegen de agent wordt geen doodslag, maar moord geëist. De familie van Rishi wilde naar het gerechtshof stappen... om ervoor te zorgen dat moord alsnog in de aanklacht werd opgenomen. Het OM heeft dat nu gedaan, waarschijnlijk om uitstel van de zaak te voorkomen.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 Met Felix Burders. Hans Timmermans geeft geld aan een online nieuwszender in Oekraïne. Dat zometeen eerst Rigby, een band van Nederlandse bodem. And you, you've got an amazing big heart Compared to me, you win easily I'll just keep dreaming on a better days.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 Have a If you you let me love Ze hebben er weer vier CD's op zitten. Island on the Mainland was de meest recente uit oktober 2013. Dit nummer, We Haven't Lost. Vara. TheGids.fm. De, de wereldontvanger. Willem van Noot, goedemorgen. Jij gaat naar Oekraïne. Naar Kiev. Er wordt nog steeds geprotesteerd tegen de regering van president Janukovic. Gisteren, je hebt dat misschien wel gezien, richten de woeders van de demonstranten zich tegen het standbeeld van Lenin. Ja, met een hoop heren ging dat gepaard. Zo werd Lenin dus van zijn sokkel ongetrokken en ook nog eens onthoofd. Nou, het waren honderdduizenden Oekraïners die gisteren weer de straat op gingen. Het onafhankelijkheidsplein waar dat voornamelijk gebeurd was afgeladen vol. En daar was vorige week ook onze eh, minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Die stond daar tussen de pro-Europa demonstranten En nou heeft Timmermans blijkbaar nog meer gedaan dan alleen maar op dat... Klein rondlopen met die mensen praten, want ik las op de website van Der Spiegel dat Nederland geld heeft gestoken in Romatske. Dat is een net opgericht Oekraïnse tv-station. En waar had Timmermans het geld vandaan? Man? Nou, ik heb dat eens nagevraagd bij zijn ministerie en euh, daar wisten mij te vertellen dat het gaat om een bedrag van 80.000 euro uit het Matra-programma. En dat is dat Matra-programma is bedoeld om de vrijheid van meningsuiting in Oost-Europa te stimuleren. En het algemene doel van Matra is verder quote de opbouw van het maatschappelijk middenveld en de rule of law. En wat weet jij verder van dat televisiestation Romatske? Nou, volgens het ministerie is Romatske TV niet gelieerd aan de regering... ook niet aan de oppositie. Het is een nieuwszender die voorlopig alleen via internet te bekijken is... via een livestream. Maar er werken wel ervaren journalisten. Het zijn allemaal journalisten en programmamakers... die al geschiedenis hebben bij andere Oekraïnse televisiezenders. Maar dat werk daar was nogal voor velen een, een nogal trieste ervaring... dat uh, zij politiek Verslaggever Sandra Sergey Andrusko tegen mij via Skype en Andrusko is van begin af aan betrokken bij Romatske TV. It was like set uh, experience. Now we understand that Ukrainian television not uh, show all uh, picture of day correctly. And, uh, we want to the het is nu al duidelijk, zegt Andrusco, dat die commerciële zenders... de staatstelevisie, die geven niet het totaalplaatje van wat er aan de hand is. Zelf werkte hij bij... TVI, dat was een onafhankelijk station. Maar dat station is in april overgegaan in andere handen. Overgenomen door een andere eigenaar. En Andrusco en tientallen van zijn collega's. die zijn toen vertrokken omdat er pogingen werden gedaan. om hun verslaggeving te beïnvloeden. Daarom zijn ze met Romatske begonnen. omdat ze het anders willen doen. Ze willen onpartijdig. objectief verslag doen van allerlei uh, aangelegenheden, politieke, economische zaken... en zoals ook de protesten op het onafhankelijkheidsplein. En wat doet die nieuwe zender dan anders dan anderen? Nou, wat die anderen doen, die meeste grote andere uh, landelijke zenders... die zijn in handen van uh, oligarchen, van uh, machtige zakenlieden... vaak met, met stevige banden met de regering Janukovic. De meest bekeken zender heet Inter... en uh, ja, daar was lange tijd het voormalig hoofd van de geheime dienst. Uh, die was daar de baas, en dat zegt ook al wat. En die zenders die hebben weinig op met pro-Europese protesten. Ze zenden liever entertainment uit uit zegt Andrusco most of their uh, content is like very entertainment content very, very funny show or uh, with and uh, don't show critical view to the uh, de decision of Ukrainian government, uh, Ukrainian president. Ja, ze zenden grappige shows uit, misdaadprogramma's. En vooral geen kritische blik op de regering, uh, op de president. En Andrusco zender doet dat heel anders. Ze hebben allerlei politieke talkshows. Als je naar hun livestream kijkt. Die verslaggevers die zijn constant op dat onafhankelijkheidsplein. Andrusco zelf die loopt er ook rond met een, uh, met een iPhone en wifi apparatuur. En dan streamen ze hun beelden live en hun verslagen live naar, naar de zender. Want ja, dure satellietwagens en dat soort verbindingen, daar is geen geld voor. En idee hoeveel Oekraïners daar aan kijken. Uh, nou, ze pieken echt op de momenten, ja, zoals gisteren ook... Hè, die grote demonstraties op zondag. Als er echt honderdduizenden mensen op de been zijn... dan pieken ze met ongeveer 2 miljoen kijkers op die livestream. Dat, dat is wel ontzettend veel. En ik sprak erover verder met de Oekraïnse journalist... Alexander Kleimenov. En hij is nog niet echt onder de indruk. Het is heel little want het is alleen online... je hebt a, a limited number mensen die can access it. Volgens Kleimenhof is die impact van de romanskunde nog beperkt. Juist omdat ze alleen online uitzenden. De mensen die geïnteresseerd zijn in politiek, die kijken wel, zegt Kleimenhof. Maar wat volgens hem nog tegenwerkt, dat is het beperkt aantal breedbandaansluitingen in Oekraïne. Dat groeit wel, maar toch kan slechts een derde van de Oekraïners op internet. Als je de mensen op straat vraagt die wat minder op de hoogte zijn, de mensen die geen Facebook hebben, ja, die hebben misschien helemaal geen idee dat dat romatske bestaat. Maar journalist Klimenov, die snapt ook dat ze nog maar net begonnen zijn en flink aan de weg timmeren. Hij hoopt wel dat die zinnen blijft bestaan, want ook Klimenoff vindt dat Oekraïne een goede publieke zender nodig heeft. En het liefst op televisie. Maar denk je dat die zender een lang leven beschoren is dan? Dat is dus allemaal afhankelijk van geld. Kijk, en naast die bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is er niet heel veel geld binnengekomen. Uh, die uh, Sergej Andrusko, he, die ik aan de telefoon had of via Skype sprak... zijn collega's, ja, voor hun is nu allemaal uh, liefdewerk oud papier. Uh, hij vertelde dat ze binnenkort misschien wel uh, betaald gaan krijgen. Maar tot nu toe is er dus uh, weinig geld binnengehaald... Die online tv-zenders zoals Romatske... die lijken trouwens wel als paddenstoel uit de grond te komen. Sinds kort is, is in Oekraïne ook Grom TV actief. Katerina Medjeva, een studentenjournalistiek. Uh, zij werkt bij, bij Grom TV. Ook zij is constant in de weer. Uh, doet met haar telefoon, iPad, live verslag. En zij vertelde me hoe Grom TV aan het geld kwam om te beginnen the ground tv was set up um, but the money because um, our organizer sold uh, uh, the car It's, it was a golf and it was uh, the, it was first money we have ja, de, televisie, de initiatiefnemer van haar televisiezender... die verkocht zijn Volkswagen Golf om met die zender te beginnen... met Grom TV. En nieuwe geldschieters, dus me. die zijn nog niet gevonden. En het Oekraïnse publiek is ook wel heel... Uh, die houdt ook de hand op de knip. Geen donaties van die kant, vertelde Katarina. Ja, dus hoe lang zij en haar collega's dat vrijwilligerswerk volhouden... dat is nog maar de vraag. Hartelijk dank, Willem van den Oud. VARA. Radio 1. De, de Oostvadersplassen worden een stukje groter. Eén deze dagen wordt het hek onder een spoorviaduct opengezet... en dan kunnen duizenden hechten, paarden en runderen... uit het natuurgebied schuilen tegen de kou in het Kotterbos. Dat bos was ooit bedoeld als overloopgebied... tussen de Oostvadersplassen en de Veluwe. Maar daar stak toenmalig staatssecretaris Bleker een stokje voor. Verslaggever Rob Buiten gaat op stap met boswachter Jan Griekspoor... van Staatsbosbeheer. Er wordt nog druk gewerkt, Jan. Gaat hier een, uh, ja, dat klopt, een joh. Om de boel een beetje droog te malen om ja. uh, goed te kunnen werken. Ja, ja, ja. We ja. lopen hier onder een viaduct door. Onder de Flevolijn door, hè. Hier, boven ons is de Flevolijn. En, uh, ja, dit is, uh, kijk, boven de trein, hè. Ja, ja wel toevallig, Ja, ja, nu zijn we door uh, onder de vleeflijn gestoken. En uh, hier staan we in de Oostvaardersplasje. En dan lopen de hekrunderen en de Koninkpaarden en de Edelherten. En het is de bedoeling dat die hier onderdoor kunnen gaan. En dat ze dan zo vervolgens het uh, Kotterbos in kunnen gaan. Maar er komt dus gewoon concreet een, een goede 100 hectare natuurgebied bij. Ja, er komt een goede 100 hectare natuurgebied bij. En uh, ja, dat Kotterbos dat, dat zat al een tijd in de planning. Hè? Want dat was eigenlijk het, uh, ja, het eerste startpunt van het Oostvaarderswolf. Maar ja, het Oostvaarderswolf dat, uh, dat lijkt er niet te komen. Ik, maar zeg, ik dacht dat dat niet doorgaat, maar nee. dus blijkbaar nou toch een stukje. Nou ja, toch een, toch een klein stukje. Het beginnetje gaat in ieder geval wel door, maar het eind, dat wordt een hele moeilijke discussie natuurlijk. Maar ja, daar zal ik me niet te veel over zeggen, anders dan uh, word ik weer kwaad. Er <laughs> dus komt dat, de stoom uh, uit je Ja, er ja, komt de stoom uit horen, dus dan moet ik maar niet doen. Zullen maar... we even een heel klein stukje het, ja. uh, het nieuwe gebied inlopen. Ja, we lopen een stukje nieuw nieuwe gebied in. Ja. Even weer terug onder het viaduct door. Ja. En wat zie ik hier nou voor sporen trouwens? Dus de vorst heeft het al ontdekt. Hey, nou, er staat nog ik... wel hek omheen, maar ja. uh, die vostertrek zegt er niks nee, in. Eh. Nee, een vos die is heel opportunistisch. He? Die gaat over het hek heen, die gaat eronder door. En je merkt gewoon, ja, die past heel snel aan. He? Kijk, dit is eigenlijk uh, ja, de uitgang van het, uh, van het oost waars he? Dit is het, het Kotterbos. Nu is het nog Kotterbos. Maar hoe ziet het er straks uit als uh, al die duizenden <laughs> paarden, koeien en, en herten ja. en er doorheen gegaan ja. zijn?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 Is een reën. ja, is een reeën, ja, ja. Want ja, er staat er nog maar een heel klein stukje raster. dus dat, uh, ja, dat haalt Edel nog niet tegen. Dus als we nu uitgaan, lopen ze meteen al meer. Dan moeten we nog maar niet hebben natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ook weer zo. Van. Dat is ook weer zo. Wanneer moeten uh, de hekken opengezet worden voor? Uh, nou, dat wil even kijken hoe het, hoe het weer zijn. Die kant we even zo denken. Even kijken hoe het weer zijn ontwikkeld. En uh, ja, dat zal ergens in, in, in begin januari zijn, denk ik, of zo. Je. Dus het kan het bezoek wat door de film is warm gemaakt ja. om het gebied te komen bekijken. Ja. En, merken jullie ja. dat inderdaad, dat die ja. film veel uh, ja, dat... extra bezoek trekt? Ja, dat merken we enorm. Hè. We hebben wel weekenden van 2, van 2.500 mensen hè, die dan de oost Plasje komen bezoeken. Leuk is, ik heb, ik heb de bomen hier zelf nog aangeplant. Deze bomen ja. die zijn hier, uh, wat is het, 20 <laughs> ja. jaar...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 Daarom zeggen wij ook vaak, hè, natuur moet zijn, duur, duurzame natuur is procesgestuurd, aan elkaar gekoppeld, zo compleet mogelijk en zo groot mogelijk. Hè. Staatsboswachter Jan Griekspoor in gesprek met een verslaggever op Buiten van Vroege Vogels. Morgen zendt Vroege Vogels een portret uit van filmmaker Ruben Smit, de maker van de film De Nieuwe Wildernis. En woensdag kunt u kijken naar de eerste aflevering van de tv-serie De Nieuwe Wildernis, met daarin nog niet in de film getoonde beelden van de natuur in de Oostvadersplassen. Tainted Love nu in de uitvoering van Gloria Jones. Zoiets. in 64 opgenomen, een origineel uh, nummer geschreven... door de producer van Gloria Jones, Ed Coop. En Tainted Love werd vooral bekend in de uitvoering van Soft Cell. Die hebben al die elektrische gitaren eruit gegooid... al die blazers hebben ze gedag gezegd... en er was alleen nog een drumcomputer te horen en synthesizers. En het tempo lag een heel stuk lager. De Gids. Het is veel bekeken dit Japanse filmpje YouTube. Misschien wel de engste reclame ooit. Ik zag het nu voor het eerst en ik schrok me dood. Wat zien we? We zien een filmopname vanuit een auto... die over een duistere, besneeuwde weg rijdt. En totaal onverwacht... ...drukt het gezicht van een doodenge vrouw zich tegen de vooruit... ...waarop de auto pijlsnel achteruit rijdt. Nou, dat blijkt een reclame voor autobanden. Is het de engste reclamefilm ooit? En belangrijker is angst wel een goede raadgever in reclameland? Nou, dan voelt u het al aan. Marketingdeskundige Charles Bormans zit er klaar voor. Marketingdeskundige Charles Bormans, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Schrok je net zo hard als ik toen ik het filmpje zag? Ja, je schrikt wel, want daar is het filmpje natuurlijk op... je weet niet wat je kan verwachten. Het is inderdaad een beetje een macabre filmpje. Typisch een beetje zo'n Japans een beetje. Ik weet niet of je de film The Ring ooit hebt gezien... die weer gebaseerd is op de film Ringu. Uh, die sfeer een beetje. Uh, en uh, ja, je schrikt, want in één keer... staat die kop van dat meisje in, in beeld. Overigens is het geen origineel filmpje. Uh, ik heb uh, een beetje ge, uh, over het internet gesurfd... en dan kom je filmpjes tegen uit 2006. Een soort auto reclameachtige. filmpje viral, en uh, je zit er ook naar te kijken en je denkt, oh, ik krijg straks prachtig die auto in beeld, en dan één keer verschijnt ook een kop van een of ander eng monster in beeld, en dat is er ook alleen maar opgericht om je enorm aan de schrikken te brengen. Sex sells. Normaal gesproken, hè? Dat ja. is bekend. Ja. Maar geldt dat ook voor angst? Uh, ja, angstprikkels, dreigprikkels uh, in reclame werken. Patrick de Pelsmaker is een hoogleraar marketing aan de Universiteit van Antwerpen. die heeft in 2010 een boek geschreven. Wie is bang voor Vier appeal, uh, appeals, angstprikkels? En uit dat boek blijkt dat dreiging en angst de aandacht trekken. Uh, dat angstprikkels de verwerking van de boodschap uh, bevorderen. Uh, het maakt mensen sterker betrokken, leidt tot vermindering van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld roken. En het leidt ook tot het vertonen van gewenst gedrag, bijvoorbeeld in dit geval sport. En laten we even naar deze commercial luisteren. Wat gebeurt er allemaal? Ja, wat zien we? Uh, we zien een vrouw alleen thuis, die in bad wil. Uh, plotseling staat er in de badkamer, ziet ze in de spiegel... een man met een kettingzaag. Uh, het is een soort variant op de Texas Chainsaw Massacre. Uh, de vrouw rent weg. Uh, die kettingzaag, die vent met die kettingzaag... rent achter haar aan. Maar die vrouw loopt die vent eruit... dankzij het feit dat zij sport... en dat zij Nike sportschoenen draagt. En de tv commercial eindigt dan ook met Y-sport... Uh, en dan is het antwoord, you live longer. Nike, just do it. Dus die angstprikkels zijn gewenst op het, ge op het gewenste gedrag. Namelijk, ga sporten. Ja, ga bewegen. Die, die kettingzaken is natuurlijk ook zwaar. Hè? Zeker. Dat inspelen op angst voor enge rikken, ja, dat is één. Op wat voor angsten worden er nog meer ingespeeld? In nou, op allerlei angsten, dreigingen, gevaren... dat zien we altijd bij vuurwerkcampagnes zien we het ook. Uh, drank heel veel, roken, uh, rijden onder invloed. Er is een afschuwelijke, maar ook een zeer realistische... Britse tv-commercial uh, wat er gebeurt als je bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, aan het uh, uh, teksten bent, dus aan het sms'en bent... of aan, aan het what's, uh, whatsappen bent als je achter het stuur zit. Maar ook rijden zonder licht... Uh, uh, mobiel bellen, zeg, zeg ik, nee, heb ik net al gezegd... brand en de preventie daarvan... gevaarlijke seks... wat je allemaal kan overkomen... Uh, die of hiv die je... Uh, wat je kan oplopen of soa's. Dus veel angstaanjagende tv-commercials... die hebben te maken met gezondheid. In Finland is ook een hele enge... Uh, anti alcohol reclame uit 2012. Uh, die is ook op het internet te zien. Uh, hoe zien kinderen ons als wij gedronken hebben? Als hun ouders gedronken hebben? Uh, die kinderen worden dan omringd... door allerlei dood... Enge type, want zo zien kinderen dronken mensen, is echt een afschuwelijk maar ook een hele goede commercial. Yeah, I'm just jumping in the shower. Don't do it. Don't do it. Ja, dit is ook een typisch eigenlijk een variant op een, op een bijna Hitchcock-achtige uh, filmscène. Uh, scène. Uh, meisje staat onder de douche. En dit is een campagne van het Montana Meth Project. Dat is een, uh, een uh, campagne tegen het gebruik van crystal meth. Het is een van de gevaarlijkste en meest verslavende harddrugs. En uh, het zinnetje is eigenlijk meth not even once. Dat is de, de pay-off, het is onderdeel dus van die grote campagne... Hè, waarbij mensen worden opgeroepen... vooral zelfs het gebruik van één keer crystal meth niet te doen, want als je er eenmaal aan begint... dan kom je er nooit van af. En het is een serie van allerlei hele eh, angstaanjagende tv-commercials. Charles, wat werkt beter in de reclame? Seks, humor of angst? Nou, alle drie hebben ze zo ongeveer hun eigen rol in reclame. Humor kan vooral leiden tot sterkere positieve merkassociaties en een vermindering van negatieve merkassociaties, dus je gaat positiever over het merk denken. Met angst wordt vooral ingespeeld op de risico's die mensen lopen als ze bijvoorbeeld iets niet gedaan hebben, bijvoorbeeld ik heb geen goede verzekering afgesloten, of of ze de bepaalde dingen juist wel moeten doen, uh, he, dus stop met roken, stoppen met drinken, stop met drugsgebruik. Uh, het is dus vanuit die emotie naar eigen gedragsverandering en seks wordt vooral ingezet om de attentiewaarde van reclame uitingen te vergroten, wordt vooral ingezet... bij producten met niet zo'n uh, hoge uh, betrokkenheid. Dus zet er maar een blote vrouw tegenaan... en dan kijken we wel naar die uiting. Heb je zelf nog een favoriete reclame van het enge soort? Nou, voor het enge soort, wat ik al zei, die Britse commercial... over dat sms'en onderweg, is zeer aangrijpend. Maar eigenlijk vind ik ze over het algemeen niet zo heel erg eng. Ze kunnen wel heel confronterend zijn. De engste vind ik eigenlijk een commercial van een paar jaar geleden... van Lamy dat was een middel tegen kalknagels. Dat vond zo'n smerige commercial. Daar ging een soort bacterie, ging uiteindelijk... krop onder de teennagel van je grote teen en ging er allerlei vieze dingen zitten op, doen. Smirig, tot volgende week. Afschuwelijk. Wat is er nog op televisie vanavond? Ja, yeah! Masterchef Nieuw-Zeeland begint vandaag. Eens kijken hoe die Nieuw-Zeelanders het doen. Naar de Engelsen, de Australiërs en de Nederlanders. Want één ding is overal tegelijk. Wie kan er zo goed koken dat hij zich... Masterchef mag noemen. Of hij natuurlijk. Of zij. Maar er zijn wel verschillende aanpakken van het programma... in verschillende landen. Engeland is wat stijf bijvoorbeeld... en in Australië is het erg gezellig. Nu Nieuw-Zeeland dus om vijf over half zeven op net vijf. En heeft u zich altijd al afgevraagd... of andere landen net zoveel last hebben van blaadjes op de rails als Nederland... dan kunt u vanavond zien hoe de spoorwegen in Alaska... dat soort problemen trotseert in Railroad Alaska... op Discovery Channel om tien uur. Tot zover de Gids.fm te volgen op Twitter en op Facebook...